Twee uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Op een aantal plaatsen in Egypte kunnen de kiezers vandaag tot middernacht hun stem uitbrengen bij de parlementsverkiezingen. De meeste stembureaus gaan eerder dicht. Maar op een aantal plaatsen zijn er problemen ontstaan. waardoor niet iedereen op tijd kan stemmen. Vertelt correspondent Sander van Hoorn. De verklaring van de kiescommissie daarvoor is ja, een beetje kolderiek... Maar die zeggen dat rechters bijvoorbeeld de weg niet konden vinden... of dat bussen waar ze in zaten te veel stops hadden onderweg. Nou, in elk geval er zijn er woedende reacties gekomen. En dus mogen de stemlokalen die te laat opengingen... mogen vanavond ook na zeven uur nog wat langer open blijven. De verkiezingen duren tot 10 januari. Vandaag wordt behalve in Cairo ook in de havenstad Alexandrië en zeven provincies gestemd. In de andere achttien provincies gebeurt dat later.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 De OR denkt dat het in de Randstad vaak misgaat vanwege personeelstekorten. En ook blijven postbezorgers tegenwoordig vaak veel korter in dienst. En de werknemers die wel bij PostNL blijven werken... zien het met ledenogen aan, zegt de OR. Ze hebben uh, gewoon gekozen, bewust voor part-time werken. Ze hebben bewust gekozen voor een aantal uren per week uh, zich beschikbaar houden. Ja, en als je dan constant een beroep moet doen om wat meer te gaan doen... ja, dat, uh, dat, dat wil wel één keer of dat wil wel twee keer. Maar ja, na de derde keer zeggen ze erover... ja, dat hebben we nou toch even gezien zin De extra controles zijn ruim een week geleden begonnen. In Kosovo zijn twee NAVO-militairen gewond geraakt... bij gevechten met Servische demonstranten.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 Het weer overwegend zon. Het is een graad of 9. Morgen eerst helder, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en ook gaat het harder waaien. De temperatuur ligt dan rond 9 graden. In de avond mogelijk wat regen. ANWB Verkeersinformatie op de A2 Amsterdam richting Utrecht. is bij het knooppunt Honendrecht. De verbindingsweg naar de A9 richting Haarlem dicht. Heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Er was een aanreding op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Rodevaansveen en Hoogmade nog 4 kilometer. De A73 Nijmegen richting Venlo was een lange tijd dicht. Tussen Vierdingsbeek en Venraai. Had te maken met opruimwerkzaamheden. Tussen Boksmeer en Venraai Noord staat nog 5 kilometer. De rechte rijschok is nog dicht.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 waarbij we de kwaliteit van de overheidsdiensten vrij waren. Ja, we drinken de staatsuitgaven terug. Maar toch, hij heeft het dan toch maar voor elkaar. Na 533 dagen strekken en sleuren heeft België bijna een regering. Wij hadden de moed zo'n beetje opgegeven. Jij ook, Steven de Voer? Uh, om, om heel eerlijk te zijn, ja. Ik, ik heb vrijdag nog gewetst met mijn vrouw. Omdat die, omdat die zei, ja, volgens mij hebben we morgen, uh, zijn we morgen eruit. En toen heb ik gezegd, maar, ik vind het helemaal gek. Uh, okay. Ik, ik, ik, ik wilde het niet meer geloven, nee. Dus voor uh, deskundig commentaar kunnen we beter de volgende keer jouw vrouw uitnodigen? Uh, absoluut. Dat, uh, dat, dat mag ook wel eens een keer, ja. ja. De superbuur, Tipsy en de Petties. Het zijn de succesvolle typetjes van het Ons Kent Ons... bekend van het tv-programma Man bij het Hond. Na meer dan tien jaar gaat Ons Kent Ons theater in. En actrice Ottodien Boeschoten is de gast. Tien jaar, is het dan nog leuk? Ja, het wordt eigenlijk alleen maar leuker. Want ze ontwikkelen Omdat zich? De, ja, de types ontwikkelen zich. En, en, de, de, ja, de, je, het is een soort speeltuin. We mogen alles. Het is een beetje houtje touwtje, televisie... Met, met, met slechte schminken en halve... Half, <laughs> ja, het is geen koefnoen, snap je? Dat is perfect. Maar wij, ja, wij sleuren iets uit een, uit een kast, trekken het aan en er is een type. En dat is heel leuk. Onderzoekers zijn erin geslaagd een gevaarlijk griepvirus te ontwikkelen... en willen hun verhaal publiceren in het gerenommeerde wetenschappelijke vakblad Science. Maar is dat wel verstandig? Kunnen bioterroristen met deze informatie aan de haal gaan? Daar gaan we over praten met Medo de Jong, viroloog van het AMC. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja, we on onmiddellijk discussie, moeten we dat nou wel doen? Of spelen we dan de terroristen in de kaart? Bent u ongerust? Ik ben ongerust over dat virus. Uh, maar, maar over publiceren mijn... ervan bedoel ik eigenlijk? Daar ben ik niet zo ongerust over. We moeten ons realiseren dat de natuur eigenlijk de grootste bioterrorist is. Ah, dus zo gevaarlijk is het nou ook weer niet? Het is wel gevaarlijk, maar... Dit onderzoek geeft ons een, een handvat om ons beter te, uh, te wapenen tegen dit mogelijk gevaarlijke virus. Okay. Regisseur Peter Ternel, een autoriteit in Hoorspelen. En hij wil alle 77 bijbelboeken vertalen als audiofilm. Gekoppeld aan de huidige tijd. Uh, goedemiddag, u heeft ervoor gekozen om met het bijbelboek Esther te beginnen. Is dat een uh, makkelijke binnenkomer, Esther? Nou, makkelijk. De, de, het, is een lekkere, het is een goed verhaal. Het is een, het is een heel erg goed, goed, goed, spannend verhaal.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 Ja, Menno de Jong, we gaan met u praten. Uh, u bent verbonden als viroloog aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. En vorige week maakten onderzoekers van de Erasmus Universiteit... lastig woord altijd, bekend dat het vogelgriepvirus kan muteren... in een van mens tot mens overdraagbare variant. Is dat uh, verontrustend nieuws? Dat is verontrustend nieuws. Uh, ik, ik denk dat het goed is om even de achtergrond een beetje uit te leggen. We hebben het hier over het H5N1... Vogelgriepvirus, Waar we al vaker over te horen hebben gehad. Waar we al heel vaak over gehoord hebben. Uh, en dat virus dat circuleert al, al bijna tien jaar in Azië. In, ook in delen van Afrika. Veroorzaakt daar uh, grote uitbraken onder gevogelden, onder kippen. Met massale sterfte in die kippen. En uh, af en toe wordt, worden er ook mensen geïnfecteerd in, in die regio. Mm -hmm. uh, ik heb zelf vijf jaar in Vietnam gewerkt. En heb gezien hoeveel schade dit virus kan aan uh, kan brokken bij de mens. Ja. 50 60 van de mensen die hiermee geïnfecteerd worden... gaat dood. Zo. Maar dat zijn allemaal mensen die geïnfecteerd worden... na transmissie, overdracht van het virus van een kip naar de mens. En niet van mens op mens. Nee. En waar we al jaren bang voor zijn... is dat dat virus zich zodanig verandert... dat het makkelijker mensen uh, kan infecteren... en ook gemakkelijker van mens op mens overdraagbaar wordt. En... Uh, als dat gebeurt, dan zou je een grote wereldwijde uitbraak kunnen hebben. Ala de Mexicaanse griep. Uh, maar dat is tot op heden gelukkig niet gebeurd. Als dat zou gebeuren, heb je een potentieel heel gevaarlijk virus wat zich gaat verspreiden over de hele wereld. Ja. En dat onderzoek nu in Rotterdam toont aan nou, dat het wel zou kunnen. Dat toont aan dat het wel zou kunnen. En, en hoe, hoe verder de tijd verstrijkt, hoe meer men denkt van nou, dat zal wel niet gebeuren, want anders was het toch wel gebeurd. En er zijn zelfs mensen die dan zeggen, eh, ook op wetenschappers die zeggen van nou, misschien dat dit subtype griepvirus gewoon zich niet kan aanpassen aan de mensen. Dat dat misschien alleen maar met H3, H2, H1-virussen kan gebeuren. Dat zijn virussen die in het verleden pandemieën hebben veroorzaakt. En dat H5-virus kan dat misschien niet. Hm. En er zijn mensen die zeggen, als dat gebeurt... dan blijkt het misschien ook niet eens tot zo'n heel gevaarlijk griepvirus. Want als zo'n virus zich aanpast en verandert... Dan zal het ook wel minder ziektemakend uh, worden. Maar wat nou, hebben de wat, mensen in Rotterdam nu dan gedaan? Nou, wat zij aangetoond? gedaan hebben, is, is uh, in, een, in een diermodel. in een diermodel wat een zeer geaccepteerd model voor de mens is. voor grieponderzoek. hebben zij aangetoond uh, dat er wel degelijk uh, een virus kan ontstaan die zodanig veranderd is dat het in de lucht overdraagbaar kan worden... van uh, dat dier op dat dier. En ja. uh, In dit geval fretten. Ja, En dat is uh, vergelijkbaar dat is... met mensen dan? Dat is mogelijk. vergelijkbaar met mensen. En dat is niet het enige wat ze aangetoond hebben. Wat ze ook aangetoond hebben is dat al die veranderingen... niet leiden tot een virus wat minder ziektemakend nee. is. Dus, dus het blijft, eeuwig, het, heel het, blijft heel het blijft een heel gevaarlijk virus. Ja, want u zei, ik, ik heb in Vietnam gewerkt en daar zag ik ook wat het doet met mensen. Wat voor verschijnselen heb je dan als mens? Uh, een zeer heftige longontsteking uh, die heel snel voortschrijdt. En waar mensen binnen een week uh, vanaf infectie uh, dood kunnen gaan. Zo. Dus een heel ernstig uh, ziektebeeld. Ja. En datzelfde ziektebeeld zie je ook wel eens bij een normaal griepvirus. Maar voor, bij dat H5N1 griepvirus zie je dat in zes van de tien gevallen. Dus het is een zeer... Uh, ja, dodelijk virus. Kan je beter niet krijgen. Maar de, de, de, nu is dus aangetoond dat het kan veranderen in een mens-ont-mens-virus. Hoe groot nee. is de kans dat dat gebeurt? Nou, dat is volgens niet. De kans is in ieder geval groter dan nul. Dat kunnen we nu stellen. Daar is een combinatie van veranderingen voor nodig in dat virus. Nou, dat experiment wat ze in Rotterdam hebben gedaan, hebben ze een fret geïnfecteerd met dat virus. En vervolgens dat virus uit die fret weer gebruikt om de volgende fret te infecteren. En zo zijn ze doorgegaan en langzaam evolueerden ontwikkelde dat virus zich ja. tot, tot dat gevaarlijke virus. Nou, dat zal niet zo snel gebeuren in de mens. Want dan zou je van mens op mens geïnfecteerd moeten worden. Nou, dat gebeurt op dit moment gelukkig niet. Uh, dus dan zou je eigenlijk een virus moeten hebben... Wat, wat in één klap al die zes of zeven of acht veranderingen... in één virus samen zou brengen. Ik ben leek, nou. maar dan denk ik dat gaat niet gebeuren. Dat, nou de, kijk, het, het punt is dat griepvirussen, bij elke, elke keer dat een griepvirus zich vermenigvuldigt, worden er fouten gemaakt. He, wordt Het genetisch materiaal mm. zit allerlei fouten. Dus, dus, in. dus het is maar zo mogelijk dat het wel. Het is gebeurt. een kwestie van kansberekening. Ja. Ja. Maar de hoe kans groot is die en ik kans heb, dan? Ik heb ja? die kans niet berekend. Maar is dat 1%, is dat 70%, waar zit het ergens? Het zal onder de 1% zijn. Onder de 1%. Ja. Maar toch niet aan Maar bij Maar bij elke humane infectie bestaat er een kans dat die combinatie van veranderingen in één virus samen gebracht zal mm, kunnen ja. worden. Nou is inmiddels naar aanleiding van dat onderzoek van de collega's van u uit, uit Rotterdam... een discussie ontstaan. Uh, zij wilden dat publiceren mm -hmm. in een tijdschrift, een Amerikaans tijdschrift. En dat mag nog niet op dit moment. Ja. Uh, wat, wat is de reden daarvoor? De reden daarvoor is dat uh, er is op dit moment een biosecurity uh, commissie in Amerika is zich aan het buigen. Of dit een, een, een bedreiging vormt in de zin van dat bioterroristen dit virus zouden kunnen maken. Want als je dat publiceert, dan heb je als het ware een recept voor een gevaarlijk virus. Uh, ja, ik denk dat die, uh, die mogelijkheid zal er ongetwijfeld bestaan. Ten eerste is het niet zo makkelijk om dit virus te maken. Daar heb je een zeer geavanceerd laboratorium voor nodig. Maar dat heb je misschien als je bioterrorist bent? Maar als je, als je, als je zo'n geavanceerd laboratorium ja. hebt... dan zou je dit, de inzichten die ze in Rotterdam gemaakt hebben, die zouden ze ook zelf... Uh, ze zouden zelf tot die inzichten kunnen komen. Ja. Ze zouden exact dezelfde experimenten kunnen doen. Uh, dus als er een geavanceerd bioterroristisch lab is... dan daar heb je M Rotterdam heb je niet van voor elkaar... nodig om tot die inzichten nou, te komen. Maar die fret is en... wel binnengehouden, of niet? Die fret is heel... Ja, dat is allemaal... <laughs> die dat heeft is nu he niet heel, rond erg, in, uh, heel erg veilig wordt dat okay, uh, gedaan. Ah. En daar zijn vergunningen voor aangevraagd bij Amerika... bij het uh, ministerie van I&M hier. En die, dus die daar, en leeft er niet waarschijnlijk... Die Fred leeft niet meer, maar dat nee. virus dat is ja. daar wel in dat laboratorium nou ja, opgeslagen. Achter mm. slot en grendel, dat komt, de, komt hier echt niet naar buiten. Nee. Die, ik wil even die, terugkomen ja, op mijn... Ik, ik wil even nog een klein stukje laten horen uit mm -hmm. een film. Want ja. het is ook wel een onderwerp dat natuurlijk heel erg tot de verbeelding spreekt. Het besmetten. Op het moment draait bijvoorbeeld de film Contagion, met uh, sterren als Matt Damon en Kate Winslet. gaat ook over besmetting. Laten we even een stukje luisteren the average person touches their face three to five times every waking minute in between we're touching doorknobs water fountains and each other watch this it's transmission so we just need to know which direction on day one there were two people and then four and then 16 in three months it's a billion that's where we're headed een ja. vreselijk scenario geschetst. Ja. We raken allemaal van alles aan en zo raken we ja. allemaal besmet. En ja. voor je het weet is iedereen besmet. Is dat de angst in Amerika waarom zo'n uh, onderzoek niet gepubliceerd mag worden? Of is dat nou te veel Het zou eigenlijk de angst gaan. moeten zijn om zo'n onderzoek wel te publiceren. Omdat als je weet hoe dat virus eruit ziet... hoe een virus eruit ziet dat zich mogelijk kan verspreiden van mens tot mens... dan kun je ook weer gaan nadenken over hoe, hoe, om hoe dat virus te bestrijden. Je kan vaccins gaan ontwikkelen tegen specifiek deze variant van het virus. Je kan kijken welk antiviraal middel nou het beste werkt tegen dit virus... of de huidige antivirale middelen daar tegen werken. Je kan ook specifiek naar die veranderingen die zij hebben aangetoond... kijken in de virussen die gewoon circuleren in Azië en in Egypte... om te kijken, is zo'n variant zich al aan het ontwikkelen? Dus... dus waarom publiceren wij om andere wetenschappelijke groepen, onderzoeksgroepen... de gelegenheid te geven hiermee verder te gaan? Ja. Maar nu zegt dat Amerikaanse instituut, ja, dat is allemaal mooi en aardig... maar we vinden het veel te gevaarlijk. Want stel dat die terroristen ermee aan de haal gaan... dan zijn we blijkbaar toch niet voorbereid op zoiets. Ja, dan kom ik toch terug op mijn eerste opmerking... dat de natuur de grootste bioterrorist is. Wat bedoelt u daarmee? Dat is, nou, je nou je dat, dat, dat, dat de, de natuur heeft niet de tussenkomst van een mens nodig... om een heel gevaarlijk... Uh, Micro-organismen te creëren. Dat zien we. Hè. We zien het aan HIV. HIV is een virus. wat vanuit apen op de mens doorgaan. Nou, We zien wat het effect daarvan is ja, geweest. Ja, Was het niet mooi geweest. als we in die tijd. heel goed onderzoek in apen hadden gedaan. en dat. als we dat hadden zien aankomen? Ja. Ja, maar maar Antibacteriële sport... resistentie. Er zijn zoveel dreigingen. die gewoon vanuit de natuur ontstaan. Uh, daar heb je helemaal geen tussenkomst van de mens voor nodig. Maar dan hoef je ik denk je nog die dat... te gaan publiceren, toch? Dan kun je zeggen. stuur het lekker op naar die andere wetenschappers. Dat hoeft niet iedereen te lezen. Nou, ja, dat of is dat naïef? Is, dat is denk ik naïef, want uh, er zijn heel veel wetenschappers in de wereld. Ja, maar ze hoeven het ook dat niet allemaal is... te weten. Nee, kijk, ik denk <laughs> dat het, de, de vooruitgang, en dat is ook wel aangetoond... de vooruitgang van de wetenschap uh, wordt onder meer bewerkstelligd door publiceren. Ja. Hm. Maar Jezus, dus... Jezus zegt in Marcus... alles wat verborgen is, moet openbaar worden gemaakt. Kijk, kijk. Kijk, ik bedoel, ik bedoel, ik bedoel. Ja. Maar Zegt u daarmee eigenlijk dat zo'n Amerikaans instituut... eigenlijk een soort spookbeeld oproept... en dat je eigenlijk zou moeten zeggen... we moeten gewoon investeren in uh, een mogelijkheden... om zo'n virus te bestrijden. En dat doen we eigenlijk niet. Absoluut. Dus we moeten het publiceren... En vervolgens met dit virus aan, aan, uh, verder gaan om te kijken wat een goed vaccin is... hoe je dit het best kan behandelen, hoe we beter kunnen monitoren... al die virussen die circuleren in Azië en Afrika... of die veranderingen al aan het ontstaan zijn... zodat we ons beter kunnen voorbereiden, mocht het, uh, mocht het uh, ja. en, do en doen we dat te weinig? Gebeurt dat te weinig? Nou, Ik denk wel dat er enige slapte is ontstaan uh, ten aanzien van H5N1. Uh, dat was eerst allemaal groot nieuws en, en iedereen was bang kreeg je op een gegeven moment kreeg de Mexicaanse griep. Ja. Sindsdien... Uh, gingen we ons allemaal inenten, was er niks aan de hand? Nee, en het Mexicaanse griep was gelukkig een heel mild virus. Maar uh, de, men neigde toe toch een beetje te zeggen van... Uh, we hebben nu een pandemie gehad. Nou, het duurt wel even weer 10 tot 20 jaar... voordat we de volgende pandemie hebben. Terwijl er in Azië en Afrika eigenlijk niets veranderd is. We zagen toen uh, 50 tot 100 humane gevallen in Azië. En we zien dat dit jaar weer. Hmm. Dus dat virus dat, dat blijft circuleren, dat blijft zich muteren. Uh, en dat is denk ik nog steeds een tijdbom waar we rekening mee moeten houden. Ja, En hoe moeten we dat dan doen? Wat, wat voor maatregelen moeten we dan nemen? Nou, De maatregelen die we nu kunnen nemen, als dit gepubliceerd wordt... is om, om uh, een gerichte bestrijding tegen een dergelijke variant te onderzoeken... En wat we ook kunnen doen met die kennis vanuit Rotterdam... is gericht in Azië te kijken, zien we dat soort veranderingen al? Ja. Zien we al misschien twee Zou van die veranderingen in één virus? En dan kan je toch betere risico-inschatting maken van... gaat het nou de verkeerde kant op? Uh, ik denk ook dat er meer uh, met meer intensiteit het vogelgriepprobleem... in gevogelte in Azië en Afrika uh, ter hand moet worden genomen. Ja. Maar dat is de wetenschappelijke kant, daar bent u ook van. En wij hier aan tafel, wat kunnen wij doen? Gezond eten en veel sporten. Dat is altijd goed. <laughs> ja. uh, ik denk dat het goed is om hier aandacht te geven. En dat, dat doen jullie Hè? al. En, uh, dat is, uh... Ja, maar dan kunnen we niet zoveel zelf. We horen u in en hopen we dat u maar uw best doet als wetenschapper. Maar nou, ja. ik, ik denk dat het heel belangrijk is voor de publieke opinie. Uh, want er zullen ongetwijfeld discussies gaan optreden. Moet je dit uh, dat, dat zal zich ook in het publiek domein aftreden. Moet je dit publiceren? Moet je, of is dit weer bangmakerij? Uh, ik denk dat uh, goede informatievoorziening... Uh, heel belangrijk is. Ja. En uh, krijgen we deze winter nog een griepvirus? Een griepgolf? We krijgen zeker een griepgolfje. Een Altijd, ernstige? Zoals elke ja, winter. Ja. ja, dat hebben we ook echt wel aan. Ja. Goed, dank u wel. <laughs> Straks praten we over de plannen om van alle 77 bijbelboeken... een hoorspel te maken. Nu eerst actrice Ottolien Boeschoten... van Ons kent ons, de succesvolle briek van Man bij het hond. Om te beginnen heeft onze jukebox een aantal vragen aan je. Oké. Okay. Moppetapper of u een moppetapper bent. Oh, nee. nee ik, ik begin altijd met de clou. Ja, Zegt mijn man tenminste. Bent u een nieuwsjunk? Uh, nee, ook niet echt. Bezuinigen of uitgeven? Uh, allebei. Eigen huis? Ja. Wat is de grootste luxe in uw leven? Gezondheid en een heel fijn gezin en familie. Zweet breekt me uit bij... als ik een mop moet tappen. Ja, dat gaan we u niet vragen, want dan vertelt u uh, onmiddellijk de clou. Maar waarom is dat? Ja, dat weet ik niet. Ik ben natuurlijk iemand die veel met humor bezig is. Maar echt een, een mop goed vertellen, dat kunnen andere mensen beter dan ik. En als u een, een stuk cabaret doet, dan heeft u niet de neiging om de clou aan het begin te vertellen. Nee, want dan bereid ik het goed voor. En dan gebeurt het niet. Ja. Geen nieuwsdunk? Nee. Terwijl het nee. wel vaak over actualiteit gaat in ja, ons gentons. Ja, het wordt voor ons geschreven hè? Door, uh, door twee schrijvers, door Berry en Hans. Jij doet er helemaal niets aan zelf. Ja, nou, ik, ik, soms dan, dan zeg ik die zin moet eerder of later. Of ik ben meer dan van de timing. Of ik vind het te lang. Of vind het, ik zeg altijd ik vind het veel te veel woordjes. En dan gaan er wat woordjes uit. Maar zij, zij bedenken de grappen, absoluut. Ja, ja. Maar het zijn stukjes van één minuut ongeveer, gemiddeld. Ja. Ja. En dan zeg je nog ik vind het veel te lang. Ja, we moeten het echt binnen een minuut houden. Dat is op zich ook niet erg, want dan is het alleen maar puntig. Maar dan wil je ook als actrice wat spelen... in plaats van alleen maar dingen zeggen. Ja, ja. Willen, die hebben meer tekst. Als actrice wil je soms ook gewoon ja, even, even anders kijken... of even heel dom achterom kijken, want dat betekent ook iets namelijk. Ja, en jij bent actrice en geen cabaretier? Hè? Nee, ja, precies. Ik ben meer actrice. Ja. Voor de mensen die het niet kennen... zullen we even naar een stukje luisteren uit Man Bij Ja, altijd goed. Bent u voor of tegen de drijfjacht? Alleen op zo'n feestdagen, jongen, jongen, jongen. Hebt u wel eens seks op parkeerplaatsen? Nee, meestal in etalages. Wat is dit, joh? En tot slot de laatste vraag. Bent u trots op Nederland? Trots op Nederland? Trots op Nederland. Trots op Nederland. Ja, natuurlijk. Ben ik, dat vind ik nou een goede vraag. Bent u trots op Nederland? Dat moet je vaker vragen. Dat soort dingen. Wat is het voor bedrijf waar je voor werkt? Dat wil ik ook wel. Dat is Maries de hond. Ja. U doet alsof u hem voor het eerst hoort. Ik vergeet ze. Meesten vergeet ik weer. Ja. Ja, het zijn er zoveel. Twaalf jaar lang. Ja, ja. En elke dag één, hè? Ja, elke dag één. Zelfs tegenwoordig op zaterdag ook nog eens. Dus zes keer per week is er een, uh, is er, is er een grap. Ja, en zes keer per week wordt het apart opgenomen. Je doet het niet zestig lijk. Ja, zestig ja, lijk. Like. Ja, op maandag altijd. ja. Je ja. Ze, heb je het vandaag al gedaan? Of moet nee, het want omdat nog? we net première hebben gehad, hebben we het vorige week dubbel gedaan. Oké, okay, dat kan ook. Twaalf ja. op één dag? Dat is ja. wel veel gaat ja, het wel ja zeker wel ja, ja, ja. En heb je nog wat creativiteit bij de 1e en de 12 ja maar het, ja het is, het is maar een minuut hè oh ja. maar je moet hem wel soms al twintig jaar overdoen oh, dat is wel oh, waar. Want moet, ja het moet wel perfect zijn want hoe ziet zo'n dag eruit dan nou dan komen we in diemen in de sniep op een heel, een heel naargeestig terreintje. En dan Klinkt klimmen we heel een trompetje op. En dan komen we in een enorme rommelige hok. Wat ik al in het begin al even schetste. Met heel veel kleren die er ook al twaalf jaar hangen. Dus die zijn heel muf. <lacht> dan dus stellen we wat oude potjes schmink. En dan uh, lezen we de teksten door. Die krijgen we ter plekke. Dus we zitten nooit thuis. Meestal tenminste niet thuis al te leren. En dan reageren we daar meteen op. En dan, uh, en dan gaan we zeggen, waar beginnen we mee? We gaan dan een beetje slomen of zo. En dan, ah, het Oké, okay. over de petties op de bank. Ah, de patties, dat is makkelijk. Oké, okay. petties. Nou, dan doe ik een staartje en een bril op. Bertie plakt de bakkenbaarden aan. En dan gaan we op de bank zitten. En dan gaat er een lamp aan en een camera. Ja, het is heel simpel. En hoe lang duurt dat stappen. per uh, sketch? Uh, dat verschilt. Soms is, staat hij er één keer op. En soms moet hij twintig keer. Omdat, of iemand schiet in de lach of... Of, uh, ja... Maar ben je maandag de hele dag te druk mee over het algemeen? Ja. Is ja. een dagwerk? Ja, een ja. fijne dag. Ja. Dus heb je favoriete typetjes? Ja. Ik zeg, ja, ja. Mijn favoriet is Tipsy. Dat is, heb je die teruggezien? Ja, met thuis? Erika Terpster heb ik die gezien. Tipsy. Ze speelde het Erica. Ja, nee, ze nam het op voor Erika Terpstra. Dat Alvast, was het. Ja. Ja. ja, dat weet ik dan ook niet meer, maar die is altijd ah, ja, dronken. Ja. <laughs> Houd het eens dus een beetje bij, wat je zo <laughs> ja, al doet. Ja, ja, ja oké, okay, goed. Ja ja, ja, ja, nee, met Erika Terpstra. De <laughs> <laughs> vrouw die is zo'n gifroze jasje aan en is echt Het komt echt van een hele goede komaf, maar is enorm gedaald omdat de man er met de oper van door is gegaan. <laughs> En sindsdien zit ze aan de sherry. Ja, dat is ook goed te zien. Ja, dat is ja. ook goed te zien. Maar het is wel een hele leuke, intelligente vrouw, vind ik. Die is, kijk, ze heeft alles gezien, alles meegemaakt. Dus ook wel een goede mening over de dingen. Kijk, komt ook voor in de voorstelling. Alleen het komt er spelen. niet zo goed uit, toch je al van mij. Nee, het gaat dan een beetje zo altijd. <laughs> dus, ze zijn, het is dan iemand die heb ik vroeger vast wel eens gezien als kind of zo in ons dorp. En die doe ik dan onbewust een beetje na. Maar als je al twaalf jaar mensen speelt, dan zijn ze eigenlijk zo ongeveer familie geworden, denk ik. Ja, ja. Vandaar dat wij ook zo heel graag het theater in wilden. Want dan kun je wat meer doen. Al die types zijn geboren op de televisie mm -hmm. in die minuut. En die, die zijn al heel rijk. En, en echt al zijn echt karakters. Want dat is ook mijn streven. Typetjes vind ik altijd een beetje... ja Dat klinkt een beetje alsof je het even zo mm -hmm. gek typetje doet. Maar ik vind het echt wel karakters. Dus die moet het hadden nodig meer tijd nodig? Ja. Ja, ja. Maar ja. Hoe gaat, want ik heb de, de, de theatervoorstelling niet gezien. Hoe ontwikkelt zich dat dan? Hoe, hoe krijg je van een karakter ineens iemand die een, een theatervoorstelling kan dragen? Ja, door hem een verhaal te geven. In dit geval bijvoorbeeld Kobe en Dooien, de twee van de superbuur. Ja, die kregen we net al, er werd net al gevraagd op, uh, op Twitter: Hoi Kobe, alles goed met Dooien. Ja, door je is ja. helemaal goed. En in de, in de theater gaat het er dus over dat de superbuur... de kleine supermarkt over wordt genomen... door Dumbo Holding, Investment, BV enzovoort. enzovoort. Dat is wel heel actueel, want dat is vorige week ja, gebeurd. precies. Dat is ook nog eens heel actueel. Dus daar gaat de avond eigenlijk over. Dat ter plekke, die avond is het een feestavond. De superbuur gaat weg, het wordt Dumbo. Maar er, zullen, er zal één iemand toch niet daar kunnen blijven werken... want die is boventallig. Maar wie dat gaat worden, dat de mensen, beslissen de mensen in de zaal. Okay. Dus zoals alles tegenwoordig uh, aan stemmen. Met stem, Dus er wordt heel zielig iemand uitgetikt. Ja. Ja, ja. En doordat het een feestavond is... mag iedereen die een klant is van de superbuur dus en tipsy en die mensen van de bank... en alle types mogen een stukje komen doen. Ja. Dus het gezin gaat goochelen. En, en dat is een hele andere dynamiek, lijkt me. Hele andere dynamiek, ja. Daar moet je Klopt. maanden op studeren... in ja. plaats van een dagje naar Diemen. Absoluut, ja. ja. Want je moet die spanningsboog moet echt kloppen. en Daar hebben we ontzettend aan zitten sleutelen. Maar zijn dat weer de tekstschrijvers die dat ja. vooral doen of jullie zelf ook? Nee, de tekstschrijvers en wij denken natuurlijk mee. En wij uh, ja, we zijn allemaal acteurs die uit het theater ook komen. Dus we hebben ook wel gevoel voor, voor de timing en de boog die je maakt. Want een minuutje is heel wat anders dan anderhalf uur ja. of twee uur zelfs. Ja, dat is ontzettend leuk werk. Het is, oh, het is echt een feestje. Maar het is voor het eerst dat jullie dat in deze samenstelling doen? Ja. Ja. En dat was niet spannend van tevoren. Kunnen we dat wel, passen we dan nog wel bij elkaar? Vraagt het niet hele andere dingen? Jawel, ja, dat klopt allemaal wat je zegt. Het is heel spannend. We begonnen vrij zenuwachtig ook aan de, aan de repetities. Maar die spanning is ook goed. Je gaat uitzoeken met elkaar. Je gaat, ja, stoeien is een rot woord, maar ja, aan de slag. En soms werkte iets helemaal niet. Of was het, uh... En dan gooit het gewoon weer weg. Gooit het gewoon dat kan op die maandag natuurlijk niet. Dan nee. nou kan je niet zeggen, het is niet leuk te doen. Want je moet er gewoon zes hebben. Ja, dan maak je me leuk. Dan moet het leuk worden. Ja, ja kan ja. het? Ja, het moet. Ja, nooit... de teksten zijn altijd wel leuk, maar we moet het gewoon goed spelen. Dat is wat de maandag... Kijk, aan die tekst is al zo gesleuteld, dat doen de jongens in het weekend. Dus die staat dan wel, is ook goed door de NCV goed bevonden... want dat moet ik altijd even... gaat en... op dat langs het uh, politbureau. Ja. Ja. ja. En hoe loop jij nou over straat? Ben je altijd aan het kijken naar mensen om ze ook weer vervolgens te gebruiken in typischjes? Ja. Ja? ja, maar dat deed ik als kind al. Dat is voor ja. mij een soort tweede natuur, ja. En ja. Wat, wat observeer je dan zo? Ja, nog? gedrag. Hoe mensen doen als er iets heel ergs gebeurt, bijvoorbeeld. Of hoe ze struikelen... Of hoe ze dat dan opvangen vooral. Of uh, hoe mensen met kinderen omgaan. Dus je kan niet normaal door de supermarkt lopen, denk ik? Nee. Nee, eigenlijk niet. Het <laughs> duurt heel lang, al... die boodschap. Ik schoven. heb het ook helemaal besmet. Mijn kinderen zijn al precies zo. Die zeggen, mam, mam ik zag iemand zo een deur open doen. Kijk dan, ik het En dan lacht ik me helemaal gek. Ja. ja, en dan is het ook maar goed dat je niet heel bekend bent om te zien. Want dan gaan mensen zich anders gedragen in je omgeving. Ja, maar ik word wel veel herkend, gek genoeg. En dan toch blijven de mensen nog zo raar struikelen. Ja, zie ze kijken Extra, in de wet namen. Gelukkig. Ze schrikken misschien wel. Want ja, dat wel. is wel het gekste. Die teksten worden voor je geschreven. Maar jij zegt voor jezelf dat is die mevrouw die ik ken uit mijn jeugd. Ja, dus kijk, ze komen met het idee. We willen een, een, iemand heeft een leuke dronken schoonmoeder. Oh, die wil ik wel wel spelen. Die schoonmoeder ken ik dan helemaal niet. Zegt dan een schrijver. Ja. Um, en dan heb ik meteen het plaatje. Dus het, kijk, zij komen met het idee. En ik zeg, ik wil hem zo en zo spelen. Of soms kom ik met een idee. Denk ik zeg, gewoon iemand die slist. Zo, iemand die zo en zo slist. Dat vind ik zulke leuke mensen. Want eigenlijk zijn die altijd heel lief. Snap je? Zo ontstaat bij mij meestal via de tekst, via stem, ontstaat bij mij ontstaat meestal een type. Ja. Beter dan al, zou ze in een hoorspel kunnen? Ja, dat, dat, dat heeft Ottilien heel vaak gedaan. Ja, dat heb ik al heel vaak gedaan, ja. Dus maar, zeer geknipt ook voor uh, een rol in uh, uw toneelstukken? In, in, in, de Bijbel. Ja? <lacht> in de Bijbel? Esther. <lacht> oh, Esther, wil, Nee, doe maar iets zonder oh, een Esther. <lacht> <lacht> nee, ja. als nee. Als u haar ziet, dan denkt u niet, kan ik haar gebruiken? Ik beoordeel niet op wat ik zie, ik beoordeel op wat ik hoor. Maar u heeft ook geluisterd de afgelopen tien dus, uh, minuten, denk ik. Ja, en, en uh, ik, ik zit te verbijsteren, want ik, ik ken Ottolien alleen maar van, uh, van de types die, je, uh, die ik van je ken. Mm -hmm. uh, en ik hoor je nu uh, gewoon praten en ik probeer te betrappen op een type in je gewone spraak. Ja, ja, en betrap je... Be nee. Oh, okay. nee. Je bent ook nog gewoon iemand. Ja, ik ben ook nog ja. gewoon iemand. Ja, ja dat ja. gevaar zit erin. Wat, wat ik mij afvraag is: als je, als je nou theateractrice bent, normaal gesproken als je in een stuk staat, zijn mensen die echt investeren om daar naartoe te komen, heel avond naar jou komen. En, en als je dit soort werk doet, zo, één minuut alle dagen voor in de vooravond, een heleboel mensen die het niet zien. Als iemand het ziet, dan heeft hij het heel snel even gezien. Is dat niet frustrerend? Nee, want er wordt een, juist enorm op gereageerd. Ik, als ik in de Hema kom, in de Kinkenstraat in Amsterdam, dan zijn de kassières daar te roepen. Dan, oh, dan heb je weer wat leuk. Maar die, je hebt echt fans die gaan zitten voor dat man. Sowieso voor heel man bij het hond. Heel, ja. Heeft enorm veel kijkers. Het is natuurlijk ontzettend leuk programma. En kennelijk passen die types ook heel goed in dat programma. Dus. En ze komen daarom ook naar het theater, hebben wij nu gemerkt. Dat ze heel benieuwd zijn uh, wie er allemaal. Het zijn gewoon een soort. Ja, we zijn een soort vrienden van ze. Op de bank. Goed, zometeen ja. na het nieuwsoverzicht praten we aan deze tafel verder met Peter Tanaal over de plannen om alle 77 Bijbelboeken uh, tot een hoorspel te maken. En met Steven de Voer over de mogelijke nieuwe regering in België. Eerst het nieuws van half drie gelezen door Renate Evers. Radio 1. Het NOS Journaal. Een aantal stembureaus in Egypte blijft vandaag langer open omdat er problemen zijn waardoor niet iedereen op tijd kan stemmen. Sommige rechters die toezicht moeten houden kwamen bijvoorbeeld niet op tijd. In Egypte is vandaag de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. Twee NAVO-militairen zijn in Kosovo gewond geraakt... bij gevechten met Servische demonstranten. Ze waren bezig met het weghalen van blokkades... die Serviërs uit het noorden van Kosovo hadden opgericht. De Serviërs zijn tegen de onafhankelijkheid van Kosovo. De NAVO-militairen werden geraakt door een kogel. De OESO waarschuwt de eurozone voor een recessie. Het laatste kwartaal van dit jaar zal de economie krimpen... en ook in de eerste drie maanden van volgend jaar. Daarna verwacht de OESO een licht herstel... mits de schuldencrisis niet verder uit de hand loopt.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 Na een aanrijding, maar de weg is weer vrij. En tussen Ede-Wageningen en Driebergeis rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding. De vertraging voor u is meer dan een uur. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag, opnieuw hartelijk welkom. Dit is de dag hier aan tafel zitten. Viroloog Menno de Jong over de ontwikkeling van een gevaarlijk griepvirus. In een van de Nederlandse laboratoria spraken we met hem. Ottolien Boeschoten, bekend van karakters in Man bij het Hond, in de rubriek Ons kent Ons. Ze gaat het theater in. Uh, we gaan nu praten met regisseur Peter Ten over de plannen om van alle 77 Bijbelboeken een hoorspel te maken. En Belgisch commentator Steven de Voer is er ook. Hij is nog steeds niet bekomen van zijn verbazing dat België eindelijk een regering lijkt te krijgen. U kunt reageren via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DIDD.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 Peter Tanel, regisseer van hoorspelers zoals Odie B. Bommel, die we net hoorden, en uh, Het Bureau. Dat was een stukje uit Bommel. Ik wou zeggen, dit is de Bijbel niet. Dit is de Bijbel niet, nee. <laughs> is goed maar van je. Dit is wat hij <laughs> tot nu toe heeft gedaan. Uh, uh, is dat heel anders, Odie B. Bommel regisseren of een, een Bijbelverhaal als Esther? Uh, er zijn hele grote verschillen, maar er is één overeenkomst. En dat is dat je uh, begint bij een bestaande tekst en dat je daar zo uh, trouw en zo loyaal mogelijk aan bent. Ja, en, en, en waar moet dan vervolgens een goed hoorspel aan voldoen? Uh, in een goed hoorspel zijn er uh, vier elementen die, laat ik maar zeggen, de compositie maken. Dat is uh, tekst, geluid, muziek en stilte. En die vier hebben bij mij geen hiërarchie. Ik noem ze nu in deze volgorde, maar mm -hmm. ze hebben geen hiërarchie. Ze zijn alle vier even belangrijk. Dus de stilte is net zo belangrijk als de tekst? De stilte is net, zo, net ja. zo belangrijk als de tekst. En als de muziek en als het geluid. En die vier zijn ook alle vier betekenisdrager. Het is niet zo dat het een het ander illustreert. Dat het een de achtergrond is van het ander. Ze zijn alle vier even belangrijk. En je kan ook niet zonder een van de vier? Je kan niet zonder een van de vier. Als je alleen tekst hebt, dan is het een luisterboek. Uh, als je alleen muziek hebt, is het muziek. Als, als je, je alleen stilte alleen hebt, stilte hebt het kan niks. het heel spannend zijn. <laughs> maar dan gaat, loop ik op tilt. Ja. <laughs> ja. Ja. En als je alleen geluid hebt, uh, ja, dan, dan, dan, uh, dan klinkt het heel uh, abstract vaak. Nou, is zo'n zo, zo verhaal als waar we net een stukje van lieten horen: Odeweer Bommel, is, is, een, is een duidelijk klassiek verhaal. Die verhalen staan ook in de Bijbel, die klassieke verhalen, maar er staan in de Bijbel ook geslachtsregisters, beschrijvingen van spijswetten, van hoe je een tempel moet bouwen. Dat lijkt me nog een hele uitdaging. Dat is het. Met ja. het hele project is een gigantische ja. uitdaging. Waar <laughs> begint u nou, wat u zei net, ik begin bij Esther uh, Marcus? Esther Marcus, Hooglied en een aantal psalmen. Ja, is dat ook speciaal, dat zijn toch meer de verhalen de Aspecten uit de Bijbel, dat u denkt van dat is overzichtelijker dan bijvoorbeeld zo'n geslachtsregister? Nou, ik wel voor die eerste editie, die in uh, maart 2012 uitkomt. We zijn nu aan het opnemen en monteren. Uh, wou ik een, een, een, uh, een bloem lezen? Dat we zeggen, we doen hele boeken, hè? niet stukken uit boeken. We doen meteen hele boeken, maar ik wilde wel een zo groot mogelijke variatie meteen uh, bieden. Mm -hmm. hè, dus de poëzie van uh, het Hooglied, uh, zeker een stuk uh, uh, Nieuwe Testament. Vandaar Marcus, het kortste en het, het oudste evangelie. Ja. En Esther, omdat het, zij al in het begin, een spannend, uh, keihard uh, verhaal is. Zullen we even een stukje Esther gaan luisteren? Graag.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 zei hij tegen Haman. En ook over dat volk. Doe ermee wat u het beste lijkt. Ja, het bijbelboek Esther. Wat voor fragment horen we hier? We horen het fragment waar Haman in dialoog is met koning Agasveros... Uh, en hij stelt voor vanuit een persoonlijke vete om het uh, gehele Joodse volk uit te roeien. Het is de eerste keer eigenlijk, de vroegste uh, keer in de geschiedenis, dat over uitroeiing van het Joodse volk uh, gesproken wordt. Ja, ja. En dan horen we bekende stemmen. Ik, ik kan ze niet benoemen, maar het, klink, het klinkt wel. Of... Oh, ja. Krentebraak. En de vrouw? Hadeweg Minnes. Oh, ja. Ja. Dus het zijn bekende acteurs die meedoen. Uh, ook speciaal daarvoor gekozen? Voor geoefende sprekers? Dat heb je nodig. Je hebt uh, geschoolde en geoefende uh, uh, sprekers nodig. Uh, acteurs die uh, goed kunnen transformeren. Die, die goed in, in een rol kunnen stappen. Uh, dat ook heel snel kunnen. Uh, de essentie van uh, de Bijbel is dat er veel verteld wordt. En dat daarna, uh, of tussen het vertellen door... in hele korte zinnen een personage... Uh, uh, plotseling tot leven gebracht moet worden... Mm -hmm. He, dus uh, die karakters, uh, die, die zijn er, maar die, die, die zitten uh, onder die verteller door, zou ik maar zeggen. En die komen dan af en toe in één zin even naar boven. Je hebt niet een hele klaus of een hele dialoog. Kijk even Autoline Boeschoten aan, die ook in één minuut karakters uh, ja, tot leven precies, moet brengen. Precies. Ja, dus ja. van belang dat mensen dat goed kunnen. En dan hoorden we ook, want u noemde ook het element geluid. Hoorden, ik hoorde ook geluid op de achtergrond. Wat, wat, wat, wat hoorden we? Ja, wat je hier hoorde is een, uh, een, het geluid van een trein. Uh, en dat klinkt natuurlijk vreemd bij een Bijbelboek yeah. wat een paar duizend jaar oud is. Uh, maar je kunt Esther niet lezen zonder te denken aan de moderne geschiedenis, de geschiedenis van de 20e eeuw. En aan het deporteren van Joden. En uh, om die reden hebben we Esther opgenomen op een aantal historische plekken in Amsterdam, Hollandse Schouwburg, van waar de Joden werden gedeporteerd, Portugese synagogen. En hebben we ook dit soort, laat ik maar zeggen, actualiserende uh, geluiden gegeven. Uh, ja gemaakt. Dat van die geluiden kan ik dan nog begrijpen. Want dat is dan een verbinding, ook met het nu. Maar de plaats waar je het opneemt, dat hoor ik niet, toch? Nee, um, je, je hoort akoestisch geen verschil tussen een flinke kathedraal in Haarlem of Den Bosch... Nee. Of, uh, of de Portugese synagoge in Amsterdam. Uh, dat is juist. Um, maar wat het met de acteurs doet, is uh, uh, op een of andere manier verbluffend. Ja, uh, wat dat uh, gebeurde met de acteurs die in die synagoge stonden? Ja, daar, dat, dat, daar, als je zo'n verhaal daar op die plaats uh, vertelt, uh, dat doet iets wat, uh, wat eigenlijk niet te regisseren is. Mm. Ik bedoel, dan heb ik het niet uh, ik heb het over hele goede acteurs die zich alles kunnen voorstellen en, en, en inbeelden en, en van alles gebruik kunnen maken. Maar op het moment dat ze daar staan, dan gebeurt daar iets wat, wat, wat niet te regisseren nee, is. Nee, dat hoor je dan toch heel en goed ook je. in het verhaal. Ja. Ja. Ja. Wat, wat moeten we ermee gaan doen? Met al die, want hoeveel uren gaat het worden, de totale Bijbel? Ik schat uh, 140 à 150 uur. Zo. <laughs> dat is ja. Ik zat me af te vragen, waarom meteen de hele Bijbel? Ja, ik heb het hele bureau gedaan. Ik heb, uh... Dat hoort bij u. De hele bommel. <laughs> ik, ik, ik hou van, van, van helemaal, van integraal. Als je zoiets doet, dan Maar dan het de Bijbel het blijft u verhalen selecteren, want het aantal verhalen is eindeloos natuurlijk. Nee, ik doe de hele Bijbel. Van kaf tot kaf. dat kan toch niet? Alles. Hoeveel verhalen staan er wel niet in Marcus alleen al? Nee, uh, uh, uh, dat weet ik niet, maar ik doe hem helemaal. Ik heb Alle verhalen, de, de verhalen de hele komen Marcus, daar langs. de hele Marcus opgenomen. En de hele opgenomen. Dan, dan heb je het opgenomen. verhaal van Jezus ook gehad. Dat doe je dan niet nog een keer, toch? Ja, maar andere ja, geven evangelie ja, maar dan en die wel... doe ik alle vier. Oké, okay, alle vier Tuurlijk. van het begin tot het eind. Ja. Okay. En ook alles uit ja. het Oude Testament. Alles uit het Oude Testament. Eh, en de, de Duitsero-Kanonieke boeken. Oh, alle oh, 77 alle. boeken van kaf tot kaft. Zo. Ik zeg het nog een keer. Ja, ja, nee, ik begrijp de, het de nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. Hè, de, dat boek dat in 2006 uh, NS, de NS Publieksprijs, ja. die, die dikke pil, die, die bij uh, heel veel mensen in de kast staat, maar heel weinig mensen uh, open hem om te lezen, die ga ik helemaal tot aan het U bent niet bang dat wij bij een geslacht gisteren afhaken? Dat mag best, maar dan, dan zijn er uh, zoveel andere. Uh, dan spoelen een stukje en dan, door. En dan, ja, precies. Ja. En, en waarom bent u zo gegrepen door de Bijbel dat u denkt: daar ga ik mijn komende zeven jaar aan besteden? Ja, dat is. Er um, zijn een paar punten. Ik, ik zal ze snel proberen uh, te noemen. Uh, de eerste fascinatie begon toen ik een jaar of twintig was en op de toneelacademie zat. Uh, en er dus niet over God gesproken mocht worden... Hè, want in de jaren zeventig was God uh, dood... en al helemaal in de kunstenaarswereld. Mm -hmm. um, en ik bleef iedere woensdagochtend thuis van de academie... omdat ik Dominé Visser op Radio 4 wilde horen... want die legde bijbelverhalen uit en die actualiseerde... Was dat Hans Visser? Nee, dat was niet andere, Hans Visser okay. uit Rotterdam. Nee, ha. Andere Dominé Visser. Uh, voor de NCV. Um, uh, die actualiseerde bijbelverhalen op zo'n fascinerende manier... dat ik daar plotseling de dramatiek van inzag. Dat was één... Uh, het tweede punt is dat uh, uh, op uh, 11 september 2001 een andere vorm van wij-zij-denken ontstond. Hè? Niet meer de democratie tegenover het communisme, maar plotseling kreeg dat een religieuze uh, lading. En daarvan dacht ik: ja, dit is allemaal goed. Uh, uh, je, je, we, we, wij worden nu opgeroepen tot tolerantie en tot dialoog met de islam, maar hoe kan je in dialoog gaan als je je eigen bron niet goed kent? Um, dus wij moeten die bron, en dat is de Bijbel... dat is een bron van onze religieuze achtergrond, van onze cultuur... Uh, die moeten we opnieuw leren kennen. En dan het liefst zonder labeltje daaraan, zonder dogma daaraan, zonder een kerkstroming die hem voor je interpreteert. Ja, ik interpreteer natuurlijk ook, maar je... ik interpreteer, ik, ik maak een dramaturgische exegese. Maar u zet er wel iets achter, bijvoorbeeld een trein achter Esther, Precies, dat natuurlijk. soort keuzes zitten er ook in. Natuurlijk, je natuurlijk. interpreteert altijd. Je kunt de Bijbel niet lezen zonder interpretatie. Nee. Um, uh, maar dat is een, een van mij is een, een dramaturgische exegese, niet een dogmatische. Nee. Nou, en dan en, hebben het, we en ja. het derde punt is de, het, het uitkomen in 2004 van die nieuwe Bijbelvertaling, waar heel veel over gezegd is en waar je ook heel kritisch over kunt zijn. Maar hij heeft één enorme kwaliteit en dat is dat hij, zoals wij acteurs dat noemen, goed bekt. Hij vraagt erom om hardop uh, gesproken en gespeeld Oké, okay. nou, dat moet dan dus nu gaan gebeuren. Gaan jullie hem allemaal beluisteren, Steven? In de auto misschien een stukjes? Op je iPod als je hardloopt? Ik ben, ik ben al 46, volgens mij heb ik geen tijd genoeg meer in mijn leven. Nee. Als ik het al zou willen om <laughs> nog helemaal te beluisteren. Ontolien, ja. zou je er iets van willen horen? Ja, ik zou er graag willen horen. Ja. Okay. Ja. Menno de Jong? Zeker, en ik ben met name in de plagen natuurlijk erg interessant. Oh ja, de plagen. <laughs> ja. Ja. Nou, misschien kunnen jullie nog even wat afspreken... en daar nog uh, wat leuke details uh, over uitwisselen. Goed, we gaan er naar luisteren. Hartelijk dank. Dit is de dag op Radio 1. Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn? In dit wrange seizoen. Met zijn kruipend Kan ik iets voor je zijn? Met een blik, een gebaar. Met een arm om je. Van hand uit je haar Kan ik iets voor je zijn In je grote gemis Omdat wie je zo lief Voor je doen van de dijk. Wie hadden ze gedacht dat is van het in wereldweek vandaag met journalist Steven de Voer van de Belgische krant de standaard. Een politiek wereldrecord. Eentje waarvoor onze politici het schaamrood op de wangen zouden moeten krijgen. Het zoveelste ontslag van een formateur bij de koning is een feit. Absoluut, dit spelletje, meer dan spuug zat zijn. Enkel Irak, jawel, Irak deed ons dat voor. Maar daar hadden ze na 249 dagen dan ook een akkoord. Ik ben echt het beu en ik denk eraan dat ik in hongerstaking ga. Het zijn van één land hangt en niet enkel van de werking van een regering of een parlement. Er zijn weinig landen in Europa die ons dat natoen. Dat kan je wel zeggen, Steven de Voer. Ja, wereldwijd, hè? Echt dat, dat, dat wereldrecord van... Van Irak gebroken. En dan hebben we daar allemaal heel erg postmodern, lacherig, tong in cheek. Uh, daar, uh, daar grote feesten over gebouwd en zo. Maar natuurlijk is het buitengewoon gênant. Ja, ja. Wat heeft er toe geleid dat het alsnog gelukt is? Wel, ik denk dat voor één keer de, het. Uh, het gezond verstand. <laughs> nee, nee, ik bedoel. De, de, de, de, de gehate ratingbureaus, uh, met name Standard Poor's voor één keer iets uh, met onmiddellijk nut heeft gedaan. <laughs> uh, we, we, we, we zaten, we wisten al maanden, en zeker de jongste weken... We wisten dat het echt heel erg acuut nodig was dat je de regering nu zou krijgen. Want als, als je niet dat signaal gaf aan die internationale uh, markten... als je er niet stond om tegen het eind van het jaar... tijdig een begroting klaar te hebben... en daar heb je een nieuwe regering voor nodig... dat wisten we allemaal, hoog, hoog hoogdringend. En toch lukt het niet. Tot er dan... Uh, Midden vorige week uiteindelijk uh, formateur roepo naar de koning stapt en zegt van ja, het is zo'n acute ruzie. We stoppen ermee, eventjes bedenktijd krijgt en op vrijdagavond krijg je dan het nieuws dat, uh, dat Standard Poor's de, de, de rating van België heeft uh, verlaagd. Dan moet je een directe uh, verband daartussen? Kennelijk is er toch, zelfs zonder dat het echt uitgesproken is moeten worden, maar die roepo heeft diezelfde avond de hele boel terug bij elkaar uh, geroepen voor uh, lang nachtelijk overleg. En kennelijk heeft dat beseft van: ja, jongens, het is nou echt zover. We staan er allemaal met een pistool in onze rug. En op zijn minst voor een stuk moeten we even de, de ismen en de. ...partijbelangen toch nog wat meer opzij gaan zetten. Ja. En ook al besef je dat je een deel van je eigen achterban... ...woedend gaat zijn over de toegevingen die je nu doet... ...dat zullen we dan toch maar moeten doen... ...want anders uh, gaat dit heel land omzeepen. Ja, we hadden vorige week Rick Torfs, de gast, de senator van uh, CD&V, mm -hmm. ...die zei toen al, het is een onderhandelingstruc van die Roepo... ...die doet dit nu, gaat even naar de koning... ...en die komt die straks ook, dan maakt hij het af. En als ik me goed herinner, heeft hij dat ook gedaan... ...bij brussel halle -Vilvoorde. Klopt, ja. ja. Maar dat, ja, dat neemt niet weg dat op de duur... Uh, je kunt zeggen een truc van die roepo... Ja. Aan, aan de andere kant, aan de, aan de kant van de Vlaamse liberalen, die zich als, uh, binnen de hele coalitie als het andere uiterste opstelden, die hebben in het verleden ook al gedreigd, met name bij de vorige regering, gedreigd van als je niet oppast, dan, dan, dan trekken we de stekker eruit. En dat dan uiteindelijk toch gedaan. Ja. Dus je moet oppassen, wat is bluf, wat is geen bluf? Wat, wat, wat is tactiek, wat is geen tactiek? Het is moeilijk te doorzien. Het is heel moeilijk te doorzien. En ja. ik had er eerlijk gezegd geen goed oog op. Er ligt nu een uh, akkoord. Uh, wordt het pijnlijden voor de Belgen de komende jaren? Ja, ongetwijfeld. Het, uh, het wordt voor iedereen in, uh, in de westerse wereld... en zeker in Europa wordt het pijnlijden. Maar dit... er is niet eens, de, de indexering gaat gewoon door. De, de lonen stijgen mee met de inflatie, heb ik gelezen. Dat, ja, dat klopt. Dan kan je en toch dat... geen crisis meer noemen, uh, ja, uh, de vraag is hoe lang dat, dat blijft duren. Want uh, je hebt nu een akkoord waarbij dat na het hele gesteggel tussen uh, met name de Baalse socialisten en de Vlaamse liberalen, waarbij dat de, het evenwicht tussen enerzijds uh, besparingen en uh, structurele veranderingen in de sociale zekerheid... en anderzijds uh, nieuwe belastingen ongeveer gevonden is. Dus uh, we zijn allemaal blij, oké. Okay. Er is die ene heilige koe bij ons die er nog steeds staat. En waar uiteindelijk niet is aangekomen... dat is die automatische indexering van de lonen en de uitkeringen. Oh ja, dat was voor die Europo als socialist waarschijnlijk belangrijk. Zeer belangrijk, maar anderzijds is het een beetje het ontkennen... Van het, uh, van het licht van de zon. Want dat is wel een van die dingen die de Europese Commissie... echt, echt woordelijk heeft genoemd als een van de structurele maatregelen... die België toch zal moeten gaan toepassen... om de six-pack, de, de, de, six de, de sociaal-economische maatregelen... die worden opgelegd, daaraan te gaan, te gaan voldoen. Dus die Europese druk die gaat uh, weldra... Uh, weer heel hoog worden om dat ook aan te pakken. Mm, maar dan is er ook al nog het punt van pensioen in België... want dat is ook nog op een vrij jonge leeftijd dat je met pensioen mag. Mm -hmm, ja. En daar wordt ook altijd enorm tegen geprotesteerd als daar iets aan verandert. Gaat er op dat vlak wat veranderen? Ja, en dat was wel heel erg essentieel, omdat... Je, ja ik, ik wil mezelf niet in het politieke spel zitten. Ik ben ook niet zo rechts. Maar uh, uh, met name wat de Waalse Socialisten proberen eraan vast te klampen. Aan het, het niet tornen aan die pensioenleeftijd. Van, terwijl... hoe, van, hoe, van welke leeftijd? Ja, heel... Het, het, het grote probleem is vooral de, de voorafnames erop. Brugpensionering, wat jullie de VUT noemden, nou ja, of noemden, wat bij ons heel extreem gaat. en in sommige gevallen echt al 50, 52. Dat wordt nu allemaal wel uh, opgeschoven. Dus het, het heeft geen, als je al, al dat soort regelingen nog hebt, heeft het niet, niet veel zin om te zeggen: we gaan de, de wettelijke pensioenleeftijd nou optrekken tot 67 of zo. Nee, je moet in de eerste plaats beginnen. Met, met al die vroegtijdige uitreden, uitredingen te gaan verminderen. En daar wordt nu echt wel iets aan gedaan, ja. eindelijk zou ik zeggen. Okay. Even die, die Rupo dat, die krijgen we nu straks veel te zien. Dat is de nieuwe Laterma, zou ik maar zeggen. Ja. Wat is het voor man? Uh, ja die Rupo is uh, kind uh, van uh, Italiaanse gastarbeiders uit, uh, uit Mons. Dus de, de hele grauwe... Uh, steenkoolstreek uh, in, in Henegouw, die sowieso eigenlijk wel tot de meer achtergestelde gebieden in, in België behoort. Uh, chemicus van opleiding, uh, briljant. Uh, iemand die eigenlijk helemaal niet past bij die stoere staalarbeiders, uh, openlijk homoseksueel, een beetje verwijft in zijn maniertjes en zo. Maar tegelijkertijd iemand die... Uh, heel veel heeft gedaan voor, een beetje clientelistisch provincialistisch heel veel heeft gedaan voor de mensen uit zijn eigen streek... en daardoor uh, op handen wordt gedragen. Uh, iemand die in zijn manier van praten... Uh, erg probeert over te komen als een, als een bruggenbouwer. En heb je het niet over maar... zijn vlaams? Uh, nee, vlaams? Nee, nee, nee. Ja, dat, zegt, uh, ja, da, da, da, da, dat is sowieso een probleem. Uh, je, het is van 1971 geleden dat we nog een, een, een Franstalige premier hebben gehad... Uh, in dit geval, er zijn in zijn partij, dat is toch veranderd tegenover tien of twintig jaar geleden, er zijn in zijn partij, of in het algemeen in de, bij de Franstalige politici, nogal wat mensen die behoorlijk Nederlands praten tegenwoordig, die Rupo hoort daar niet echt bij, nee, je ook al het. probeert hij, <laughs> hij probeert wel... Maar kan dat premier maar, van België zijn zonder goed Vlaams te spreken? Ja, kijk, het, het, het, het geeft aanleiding tot grappen en getwitter. Dat geeft maar zoals de voorzitter van de Vlaamse socialisten, deze morgen nog zei op de radio... Die zei, "ja met, met de sociaal-economische rampspoed uh, rondom ons... Uh, denk ik dat op dit ogenblik het gebrekkige Nederlands van de kandidaat premier... nou niet echt nee. het allergrootste probleem nee. is dat op ons staat te wachten. Dat wat het grappig is, de, er is nog geen akkoord over migratie. In Nederland zouden we daar heel lang over doen. Ja. Dat doen jullie even in een paar dagen erbij? <laughs> ja. Nu moet ik zeggen dat er wat dat betreft... Uh, er, zijn, er zijn twee dingen die daar spelen. Eén, na... Nou, al die tijd, anderhalf jaar, dat we het hebben gehad over die taaltoestanden, in die sociaal-economische toestanden, kun je eigenlijk zeggen dat in vergelijking tot die twee enorme bergen, dat asiel nog maar een heuveltje meer is. Ja. En bovendien is er één voordeel geweest aan anderhalf jaar zonder regering. Dat is dat voor één keer dat we een parlement hebben gehad, dat eigenlijk in uh, wat jullie dualisme zouden noemen, aan het werk dat is echt gelezen. zijn werk is ja. uh, gaan doen. En er is dus eigenlijk uh, gewoon door parlementsleden. Over de, de, de, de grenzen van de normale coalities heen is er een akkoord gekomen voor een behoorlijke verstrenging van, ja. van, van, van het asiel. En, en die roepo kan eigenlijk, ook al zal je het niet leuk vinden, maar hij, hij moet wel toegeven. Hij wil premier worden Hij wil eindelijk okay. eens een oplossing uh, kunnen aanbieden. Wij uh, gaan naar onze dichter bij de dag vandaag. Chit Bruin. Chit, goedemiddag. Goedemiddag. We gaan graag naar jou luisteren. De plaag van het geluid. Er is niet genoeg stilte op de radio volgens regisseur Peter Tenuil... die de Bijbel wil veraudiofilmen. Zijn gebeden zouden wel eens eerder kunnen worden verhoord dan hij denkt. Maar de vraag is of hij dan ook zelf niet ten prooi zal zijn gevallen... aan een nieuwe versie van H5N1. Dat wordt verspreid via eendedrolletjes waarin het virus 100 dagen kan overleven. Stilte moet komen van de mens. En wie is er geschikt om die stilte te verspreiden dan de mens zelf? Zo liet Monty Python in 1969 de Sul Ernest Scrubler tijdens WO2 de beste grap ooit schrijven. Waarna hij zich om de mop doodlacht en de funniest joke ever met succes als geheim wapen tegen de Duitsers wordt ingezet. De Belgische formatie had dus veel korter kunnen duren... als de Vlamingen of de Valen beter naar de Britten hadden gekeken. En ook Peter Tenuil zou zijn doel sneller kunnen bereiken... hoewel hij daar Otto Lien van Boeschoten niet voor zou moeten benaderen. Die hoe grappig zo kan zijn bij een man bij het hond... op tv of in het theater geen enkele mop goed kan onthouden. <laughs> Dankjewel. Ja, we zetten hem op de website. Dit is de dag.nu. We bedanken onze gasten, viroloog Menno de Jong, Lien Broekschoten, regisseur Peter Aal en uh, Steven de Voer, die met ons sprak over België. Nederland neemt zijn verantwoordelijkheid en gaat geld betalen aan de nabestaanden van de koloniale massa-executie van 64 jaar geleden. Maar wat doet Indonesië voor de slachtoffers van het eigen regime? Dat, na drie uur, in de reportage. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag?